Trust me.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 Morgen ernstig ziek, heb ik nooit meer leuk publiek, moet ik in het cel gaan wonen, ga ze kan op bos klonen, heb ik acht verstopte vaten, kan ik morgen niet meer praten, val ik uit een raamko zijn, zal ik nooit meer dronken zijn. Het maakt niet uit. maar het is mijn dag, het is mijn dag als op de Duitsers komen. Het is mijn dag. Met je puel het als mooi. Het is mijn dag. Echt Het nee, uitje is mijn dag. Stel maar om een Wel. het is echt mijn dag. Het is echt mijn dag. Het nee, nee, mijn dag. Het is mijn dag. Oh mama. Echt durs Het ritme van Zandvoort. Zandvoort.